7 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. De zoon van Gaddafi waarschuwt voor burgeroorlog, onrust in Libië overgeslagen naar Tripoli... Een historische verkiezingsnederlaag voor het CDU in Hamburg. Het Libische leger staat achter kolonel Gaddafi en dat zal vechten tot de laatste man... Dat heeft een zoon van Gaddafi gezegd in een tv-toespraak. Hij zei dat het fout was van het leger en de politie... om het vuur te openen op demonstranten. Ook benadrukte hij dat het Libische leger anders is... dan dat van Egypte en Tunesië. In die landen kozen de militairen de kant van de betogers. Seyf al-Islam, Gaddafi, zei dat de protesten het werk zijn... van islamisten, Egyptenaren en Tunesiërs... die het regime omver willen werpen. Ook zei hij dat Libië op de rand van een burgeroorlog staat. Hij beloofde overleg over hervormingen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 De nieuwe regering van Tunesië wil van Saudi-Arabië weten hoe oud-president Ben Ali er aan toe is. Die vluchtte vorige maand naar Saudi-Arabië na een volksopstand in Tunesië. De 74-jarige Ben Ali zou een beroerte hebben gehad en ligt volgens zijn familie in coma. De Tunesische regering wil weten of die verhalen kloppen. Ook heeft Tunesië gevraagd om de uitlevering van de oud-president. Justitie wil hem vervolgen voor grootschalige corruptie en het aanzetten tot moordpartijen. Ben Ali was 23 jaar aan de macht in Tunesië.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 Aanleiding is de staking die uitbrak in het openbaar vervoer... na een vechtpartij tussen een metrobestuurder en een passagier. Vrijdag praat de Belgische ministerraad over het plan... om zo'n 100 militairen als beveiligers in te zetten. De metrodirectie ziet wel wat in het voorstel... mits de inzet op vrijwillige basis is. De Socialistische Soldatenvakbond is niet enthousiast. Op een afgelegen strand in Nieuw-Zeeland zijn ruim 100 grienden aangespoeld. Wandelaars zagen de dieren en alarmeerden de natuurbescherming. De helft van de walvissen was al dood en de andere helft is afgemaakt. De natuurbeschermers zeiden dat het te lang duurde om de nog levende dieren terug te krijgen in zee. En besloten ze vanwege het warme weer uit hun lijden te verlossen. In China is zaterdag een nieuw record treinreizigers gevestigd. Op die dag maakten 7,13 miljoen Chinezen gebruik van de trein. Dat was 16 procent meer dan het dagrecord van vorig jaar.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 Tussen 10 en 12 schuiven oud-presentatoren onder wie Meta de Vries en Jan van Veen aan bij Jan Steeman, die het programma nu presenteert. Er is een top 65 van de mooiste arbeidsvitamine liedjes samengesteld en die lijst staat de hele week centraal in de uitzendingen. Het weer, het vriest licht tot matig, ook later vandaag blijft het koud, het wordt wel zonnig, het wordt 0 graden in het noorden en plus 4 in het zuiden bij een koude oosterwind. Ook morgen nog zonnig, woensdag regen en mogelijk sneeuw. ANWW Verkeersinformatie, dankzij de voorjaarsvakantie staan er maar weinig files in Nederland op dit moment. Totale lengte van 32 kilometer slechts. Wat dan opvalt is op de A15 Rotterdam richting Europort, de file tussen Pernis en Spijkenisse, 8 kilometer. Beste deelnemer van de Bank Giro Loterij, bedankt. Dankzij uw deelname steunt de Bank Giro Loterij dit jaar ruim 50 culturele instellingen met 60 miljoen euro.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 Daarmee kunt u altijd rekenen op hulp bij AutoPeg. Sluit nu af en ontvang heel 2011 gratis vervangend vervoer in Nederland. Ga naar nwb.nl zakelijk Beleggen in supermarkten en winkels op A-locaties. Dat kan nu met de nieuwe belegging van Annexum, het Superwinkelfonds. U belegt in een gespreide winkelportefeuille met huurders als Albert Heijn, Blokker en Mediamarkt.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Moammar al-Qadhafi zal onrustig geslapen hebben vannacht. Het verzet in Libië breidt zich uit naar zijn stad Tripoli. Straks praten we met Fati Ben Khalifa, een mensenrechtenactivist uit Libië. We gaan eerst naar het laatste nieuws. Lara ja, nou, zei het al, het lijkt zich te hebben uitgebreid naar de hoofdstad van Libië, Tripoli. Afhankelijk was de oostelijke stad Benghazi de grootste verzetshaard. Bijna een week gaan daar mensen de straat op voor meer vrijheid. De betogers daar zouden er inmiddels in zijn geslaagd om het regeringsleger te verdrijven. Feestende mensen in de straten van Benghazi. Het leger in die stad zou de kant van de betogers hebben gekozen... En de troepen die trouw zijn aan Gaddafi hebben verjaagd. Zou, want de internationale media hebben geen ogen en oren te plaatsen om dergelijke berichten te bevestigen. Wel is er een beeld te vormen van de botsingen afgelopen dag in Benghazi tussen de betogers en Gaddafi's persoonlijke garde. Een dokter van een ziekenhuis maakte de trieste balans op van een bloedige zondagochtend. 208 dead bodies. Alleen haar ziekenhuis telt al in één ochtend 208 doden. De arts spreekt van een slachting, een ramp. Een collega-arts vertelt dat de ziekenhuizen in Benghazi hun vriezers gebruiken... om het grote aantal lijken te bergen. Maar de vele doden hebben de betogers niet afgeschrikt... Volgens de arts hebben de mensen hun verlangen naar vrijheid, hun angst voor Gaddafi definitief overwonnen. All the hospitals are full of dead bodies, even the fridges are full. So we used some schools next to Jella Hospital, so there is no darkness at the moment, to be honest. Um, all people just want, you know, to want Ja, we zeiden het net al eventjes, in de hoofdstad Tripoli uh, is er nu ook verzet. Een BBC-correspondent in de hoofdstad vertelde vannacht dat daar ook gevochten wordt. Continuous gunfire being shot. Some of it sounds like machine guns. Uh, the other, quite frankly, I don't know. I can't see what's been fired. Uh, however, there's also plumes of smoke in and around the area. I've heard just a few blocks down from here a police station had been set on fire... Er wordt dus geschoten. In hoofdstad Tripoli staat een politiebureau in de brand. Er zou vannacht gevochten zijn ook tussen voor- en tegenstanders van Gaddafi. De autoriteiten in Zuid-Korea melden zojuist, het bericht komt net binnen, dat er een Zuid-Koreaanse bouwplaats is aangevallen in Tripoli. En daarbij zouden ook buitenlanders gewond zijn geraakt. Fatih Ben Khalifa is mensenrechtenactivist uit Libië. Hij kwam een half jaar geleden naar Nederland als politiek vluchteling. Hij is nu aan de telefoon. We kunnen met hem spreken, maar wel in het Engels. Good morning, Mr. Ben Khalifa. Good morning. Sir. You are from uh, Tripoli. Uh, is it possible for you still to speak to family and friends in Libya? Ja, yeah, still a little bit possible, uh, uh, with some difficulties, but yeah, still, still possible. Ja, het is dus nog mogelijk. Het Gaat wel lastig, maar het is nog zo mogelijk voor meneer Ben Khalifa om met familie en vrienden in Libië te praten. Hoe gaat het met de mensen die u kent in Tripoli? How are the people you know in Tripoli? Uh, I know, I'm, I'm from, from Tripoli. I I daar. there. Uh, so all my friends, uh, all my colleagues, uh, uh, my neighbors, uh, I know. Yeah, but but do you know how they are? Ja, yeah, ik know. I know some some information uh, uh as I told your uh, last night, uh, we lost three friends. Three zijn drie they are three members of uh, one family. So they was killed in the street. You lost Ja, yeah. yeah, exactly. Hmm. Hij heeft dus drie vrienden verloren die zijn omgekomen. En do you know more about the rest? Yeah, yeah, I know I know that uh, a lot of them, uh, they are uh, in the street right now. Uh, as you know, the tri in Tripoli, uh, the situation starts more difficult since last night. So, but uh, even with uh, the guns and with uh, all the bloody situation, which it is, but all our people, they go uh, down to the streets demonst demonstrations, mm -hmm. peace demonstrations. Uh, because they think it's... Uh de belief dat uh, het zijn duty voor uh, uh, our land. Mm -hmm. Dus uh, het is moeilijk. Ook uh, vannacht uh, zegt uh, meneer Khalifa. Maar de mensen blijven toch de straat opgaan omdat ze geloven in het doel van de demonstraties. Ja, gisteravond is de zoon van Gaddafi, uh, Saif, op de televisie verschenen voor een toespraak. Hij heeft voor burgeroorlog uh, gewaarschuwd. Uh, Mr. Ben Khalifa, Gaddafi's son, Saif, made a speech tonight, warned for a civil war in the country. What do you think of that? Yeah, uh, uh, actually uh, we wait like this species before because uh, we know Gaddafi and uh, his political uh, and uh, we know uh, also his, his son. So uh, for us it wasn't strange, it wasn't uh, something mm -hmm. new because uh, it's a dictatorship regime and uh, the history of these people, it's a bloody uh, history. So uh, we uh, we know that uh, it will go, it will come uh, uh, with the time. Uh, we know when, when Gaddafi Qaddafi will feel that he lost the control, will kill a lot of people. Mm -hmm. Het is niet nieuw uh, voor meneer Ben Khalifa dat uh, Gaddafi zijn familie naar voren schuift. Ze zaten er al een beetje op te wachten tot dit zou gebeuren. Maar is hij niet inderdaad ook niet bang voor een burger? But but are you afraid for uh, civil war? No, no. civil war. It's it's not uh, it's not possible now. Uh, I want to I want you to know that uh, yes, in Libya there are different uh, uh, tribes, different uh, families, groups. But uh, in this time they are, I can I can tell you sure that they are one against Gaddafi okay. and uh, Gaddafi and his family, his sons. They know that. Uh, very, very, very well. Yeah. So that's why they try to make some And some problems with people. Precies. But now all religion citizens they are one and they are together. Familie Gaddafi probeert onrust te zaaien. Hij is zelf niet bang voor burgeroorlogen. Er zijn inderdaad verschillende groeperingen met verschillende belangen. Maar ze verenigen zich nu in een strijd tegen Gaddafi. And um, where will the situation um, how will this develop? Will the people continue to rise against Gaddafi? Do you think? Uh, we will we will continue. I mean, I mean, nobody of us uh thinking to go back. Uh, the revolution started, so we will finish it. Of course, we are very sorry and we are worried about our sons. They are killing them directly direct in the streets. But uh, the revolution, it will be gone and uh, we will win, of course. And be sure, it's, it's just a question of time, and short time, it's not long time. Okay. Thank you for um, speaking to us, for being with us this morning in uh, the... Radio 1 journaal Ben Khalifa. Ik zal nog even vertalen uh, wat hij zei op het laatst. Um, het is moeilijk en we zijn bang, maar we zullen het afmaken. Deze revolutie zal voltooien en Gaddafi zal opstappen. Ben Khalifa was dat, mensenrechtenactivist uit Libië. We gaan het erover door met Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal, Bertes Hendricks. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft uh, meneer Ben uh, um, Khalifa gelijk, denk je, redden ze het tegen een leger, tegen een Gaddafi die zo hard optreedt? Nou ja, dat leger dat moet je een beetje onderscheiden... tussen het, het gewone leger, zal ik maar zeggen... en de speciale, een soort Republikeinse garde... de, de qatar Am, dat zijn de veiligheidsbrigades... die bestaan uit zijn directe supporters... die al jaren natuurlijk speciale voordelen krijgen. Dus dat kan nog heel um, ja, bloedig worden. De, de zoon van Gaddafi gisteravond, Seyf islam in zijn 40 minuten durende toespraak... heel interessant eigenlijk, hoewel het... Uh, de ernst van de situatie uh, onderstreepte uh, die liet er geen twijfel over bestaan dat ze tot de laatste man zullen vechten en dat begrijp ik ook wel want kijk, uh, Gaddafi is te ver gegaan er zijn zoveel doden gevallen uh, dat uh, er is geen weg terug voor hem, dus hij, en ik zie ook niet uh, waar hij welkom zou zijn uh, als, uh, om asiel te zoeken nee. dus uh, hij staat met de rug tegen de muur en uh, ze gaan uh, dus inderdaad alles wat ze inzetten kunnen gaan ze inzetten nee. maar uh, er zijn allemaal uh, dus uh, nu eenheden van het leger die uh, zich keren tegen uh, Gaddafi. Er zijn uh, stammen, belangrijke stammen. Uh, de warfalla stam de Zouaia-stam. Dat zijn echt hele grote uh, tribale verbanden uh, die zich ook uh, tegen hem keren. Dus het, het ziet er uh, erger uit dan alleen maar wat hij gisteravond probeerde de indruk te wekken, zei uh, al islam alleen maar uh, in het oosten, Benghazi en de steden daaromheen. Ook in, in Tripoli, als we gehoord hebben, wordt Gevochten. En uh, ja, dat duidt erop dat de crisis heel ernstig is. Nou, en we hoorden natuurlijk ook uh, Saïf al-Islam zeggen... dat um, er een burgeroorlog zal ontstaan. Hij probeert tweespal te creëren. En we horen net uh, Ben Khalifa zeggen... dat zal niet lukken, want we zijn één. Hoe kijk jij daar tegenaan, Bert? Ja, nou ja ik, uh, ik heb het gevoel dat het inderdaad niet uh, zal lukken. Maar het is wel een, uh, een, een, een, een probleem. dat uh, Het is een sterk verdeelde, tribale maatschappij. Alleen als dus belangrijk stammen die aan jouw kant zouden moeten staan, uit het westen uh, en niet uit het oosten, als die dus ook nu laten weten van uh, wij keren ons af van uh, Gaddafi, uh, ja dan ziet het er niet goed voor je uit. En wat ik ook nog interessant vond in die toespraak is, uh, er waren al een be dagen berichten uh, dat Q Gaddafi uh, zijn toevlucht had genomen tot huurlingen uit uh, Afrikaanse landen. En uh, eigenlijk heeft uh, de zoon van Gaddafi dat vannacht bevestigd. Alleen, uh, hij, hij zegt, uh, er zijn inderdaad sprake van huurlingen... maar ze zijn ingehuurd door de oppositie. Nou ja, dat is een, een ongelooflijk ongeloofwaardig argument. Uh, want die beschikt niet over de middelen... om uh, op zo'n schaal uh, huurlingen in te, uh, in te zetten of, of te huren. Dat kan alleen maar de regering zelf. Dus hij heeft dat uh, op deze manier eigenlijk uh, bevestigd. En dat is ook een van de elementen die de bevolking zo woedend heeft heeft gemaakt. Hè? Dat uh, die mensen die kennen die, die families niet, die hebben geen enkele binding uh, met het land zelf, dus die hebben ook geen moeite om erop los te schieten met uh, met uh, mitrailleurvuur en en en en uh, uh, met anti-tankgeschut. Dus. Uh, ja. Dat duidt erop aan dat ze behoorlijk wanhopig met de rug tegen de muur staan. Maar dit kan toch alleen maar eindigen in een vreselijk bloedbad? Als het al niet zo geweest is, want we hoorden dat Ben Khalifa ook zeggen: Wij zullen doorgaan, uh, we zullen het afmaken. En tegelijkertijd is dat ook de boodschap die Gaddafi eigenlijk afgeeft: hè? Wij, wij zullen ja, wij doorgaan ja. tot het eind. Ja, nou Het is nu al het, uh, het meest bloedige uh, uh, land... wat betreft de, de recente omwenteling in de Arabische wereld... waar het zo, uh, zo toe gaat. Maar het kan ook nog wel eens uh, heel snel afgelopen zijn. Als de, zoals vaak het sneeuwbaleffect... Uh, hoewel het in, in de hete woestijn misschien niet de beste vergelijking is... maar toch uh, dat, uh, kijk, als meer eenheden van het gewone leger uh, zich afkeren... dan wordt het moeilijker voor die veiligheidsbrigades... Uh, de, de Republikeinse. Garde, zal ik maar zeggen, van Gaddafi. Eh, om eh, de, de, het regime te redden. Dus eh, ik heb het gevoel. dat, de, dat de, ook als je ziet van wat voor mensen allemaal. Aan, de, aan, de, aan het woord komt. te zeggen dat ze zich tegen. op Al bijvoorbeeld. om te zeggen dat ze tegen het regime keren. Eh, dat eh, het momentum. op dit moment heel erg aan de kant van de opstandeling. is. En eh, in feite. zei Sefer de Islam al. dat die oost libië eigenlijk al kwijt was. Zei, daar gaan ze Daar reizen ze met tanks. door de straat. en we hebben allemaal wapens. Nou, ja, en dus wordt het een burgeroorlog. Maar dat het die burgeroorlog wordt, dat is de vraag. Maar dat ze allemaal wapens hebben inmiddels, dat is wel zo. En dat is niet in het voordeel van het regime. Ja. Zegt het trouwens iets, beter dat uh, Gaddafi zelf niet verschijnt... en dat hij weer een van zijn heel veel zoons... hij, hij doet dat wel vaker natuurlijk... maar dat hij die weer naar voren schuift voor zo'n belangrijke toespraak? Um, ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Volgens andere berichten uh, zou uh, Gaddafi nog uh, aanwezig zijn... in Bapel Azazia, in het centrum, dat is het commando-centrum... Van het, van het leger. Uh, er zijn trouwens ook uh, over zonen gesproken... berichten dat er... Uh, een uh, enorme gevecht zou hebben plaatsgevonden... tussen Sef el-Islam... En, en zijn jongere broer uh, Moutazem. Uh, die... Uh, een hele mafioso... Uh, figuur is. En, uh, dus er zou zelfs... Uh, in, in binnen de familie... Uh, uh, grote tegenstellingen uh, zijn. Dus ik weet... het we, zijn allemaal uh, dingen die niet te controleren zijn. En het is uh, niet helemaal gek dat hij Sef el-Islam... Zijn, zijn zoon naar voren heeft geschreven. Want dat is de man die de reputatie heeft... de hervormer te zijn. En die kwam ook met allemaal... prachtige beloften. Uh, het kan morgen... een nieuwe grondwet zijn. gedecentraliseerde... regering. We gaan helemaal opnieuw beginnen. We gaan de Tweede Republiek gestichten, zei hij. Hm. Nou ja, dat zijn natuurlijk beloften die... Uh, zoals uh, eigenlijk... ook in Tunesië en Egypte... Uh, hetzelfde patroon. Je komt... met noodzakelijke hervorming, maar het is... te weinig hm. en te het laat. is te laat. Hm. En dat lijkt hier ook weer het geval te zijn. Met de Oosterde. Deskundige Bertus Hendricks. En straks maakt u nader kennis met de jonge Egyptenaar Hussein al-Shafi. Hij gaat de komende weken een radioblog voor ons bijhouden. We spreken, spraken hem vaak afgelopen week. U weet het misschien nog rond het aftreden van Mubarak. En hij gaat dus voor ons het nieuws uit Egypte bijhouden. Eerst naar Erwin van der Hart. Goedemorgen, Erwin. De Hart. Goedemorgen. Um, ja. Hoeveel files staan er op dit moment? Op dit moment uh, maar 14 meldingen met, met een totale lengte van 39 kilometer... Dat is uh, minder dan de helft uh, dan normaal gesproken. Wat opvalt is langzaam rijdend verkeer op de A15, Rotterdam-Europoort... tussen knoopend Benelux en Spijkenisse, 5 kilometer. En door een defecte camera is de spitsstrook dicht op de A27... Gorkum richting Utrecht. En bij Haagestein staat daarom een file van 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We kennen allemaal Kamp Westerbork, maar er waren nog meer strafkampen, werkkampen in Nederland. Daar is niet zoveel meer van over, maar in Rauwveen wel. Joris van der Kerkhof is daar de hele ochtend. Kamp Conrad, daar is in de jaren 30 is dat kamp gebouwd. Is in de oorlog gebruikt, na de oorlog gebruikt. In 1965 zijn ze ermee opgehouden. Maar onlangs is in het nieuwe huis van de familie van Essen is een, een, een kamp gevonden of een barak gevonden, die waarschijnlijk in het kamp onderdeel geweest is van het kamp. Ik was een beetje aan het stotteren omdat ik aan het wachten was op, op meneer Huisman die in zijn huis. Uh, hier allerlei uh, materiaal heeft over uh, kamp Conrad. En u was uw bril aan het zoeken. En ik vroeg me nog af, als u uw bril niet op hebt... Het is uit de eigen ervaring, hoor, dan is het altijd moeilijk om uw bril te zoeken. Hè? Oh, u hebt hem. Uh, u bent um, uh, geïnteresseerd in het, uh, in het kamp. Uh, u hoort bij de uh, geschiedkundigen, de historische verenigingen hier in de omgeving. Wat ik mij afvraag... In 2007 is het laatste, laatste barak eh, die over is gebleven... Dat, die was in dienst nog als een kerk ook, eh, die is afgebroken. Waarom zouden we vier jaar later opeens een barak... die opnieuw gevonden wordt, eh, nog moeten laten staan? Ja, het is... Uh... Nog niet zeker dat uh, de barak uh, daadwerkelijk gestaan heeft... op uh, de plek van het kamp Conrad. Dus dat zal eerst nog uh, geïdentificeerd moeten worden. Van waar komt de barak vandaan? Hoe is die aangekocht? En, uh, enzovoort. Uh, ja, tussen 2007 en nu is er uh, in Nederland... Uh, en ook internationaal uh, weer belangstelling ontstaan uh, voor uh, barakken. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met... Uh, beleving van de holocaust die uh, eigenlijk over de wereld en in Europa heeft plaatsgevonden. En Nederland was met een aantal werkkampen het voorportaal van de, van de holocaust. Vandaar dat het uh, ook uh, ja, toch meer in de actualiteit komt. Uh, maar dat was het in 2007 natuurlijk ook. Wat, wat is er in die vier jaar gebeurd? Nou, in die vier jaar is het toch wel gebeurd, omdat... Uh, in Westerbork, in de kamp Westerbork, het, het educatieve gebeuren van de holocaust... wat toch per jaar zo'n 100.000 bezoekers komen. En daar is veel aandacht geschonken aan de kampen. En het kampleven onder andere. En het feit dat er in Westerbork een oude barak gevonden is... en die weer opgebouwd is, dat zou ook voor, voor kamp Konrad hier in de omgeving... Uh, ja, een, een herbeleving zijn. En U stelt ook voor om, het, uh, om, om de barak, als het een barak is die, uh, die bij Conrad hoorde... om die opnieuw op de plek neer te zetten ja. waar die hoorde. Nou, eigenlijk is het zo dat de barakken die uh, in de oorlog gebruikt zijn... daar is eigenlijk heel weinig uh, van over op dit moment. Dat betekent uh, dat uh, Kamp Barak heeft een, uh, een project opgezet met jongeren... om reconstructies van kampen... Uh, te realiseren, en met name met Duitse jongeren, om ook eh, door het maken en het denken en het inrichten van een duidelijke barak, zeg maar die beleving van de, van de holocaust eh, weer een vorm te geven. Ja, aan, aan uw gezicht te zien vindt u het heel belangrijk dat die verhalen eh, verteld worden, om een beeld te krijgen, eh, kijk door uw raam heen, eh, zie daar een, een maan in vol ornaat, volgens mij moeten we zo'n beetje die kant op. Of die kant op, nou ja, goed, uh, een, een minuut of tien, vijftien uh, rijden. Dan rijden we naar de plek uh, waar, het, uh, waar het kamp was. En praten we daar verder. Prima. Belang van een barak. En nu wil Joris van der Kerk hem, of, hem zo ook wel eens zien. En het wordt licht. Dus zo meer. Vier minuten voor half acht is het luister naar het NOS-Radio 1 journaal. Naar Egypte. Hij wilde per se naar het Tahirplein. En op de avond voor de val van Mubarak... deed hij bij ons in het NOS Radio 1-journaal live verslag... van zijn autorit van Alexandrië naar Cairo, Hussein el-Shafi. Ik ben nog steeds van Tahir, Tahir. downtown, Cairo. En ik ben nog steeds op de the van de stad. Uh, I have to get Somewhere near the center to park the car. We're getting more and more excited when we get closer. We just want to be there with the crowd. En vanaf morgenochtend is El Shafy wekelijks te horen in een blog over de ontwikkelingen in Egypte. Hij vertelt over zijn motieven om in opstand te komen tegen Mubarak's regime. The personal reason for me is um, was the lack of the freedom of expression. Because of national security, they wouldn't let me speak of any issues related to human rights or political reforms. For for me, that was violating my freedom. And uh, the fact that I was denied doing that uh, drove me into revolting gebrek aan vrijheid van meningsuiting maakte van Hussein Al-Shafi een revolutionair en dus moest hij naar dat plein. Nu ruim een week na het verdwijnen van Mubarak heeft hij al meer vrijheid, maar Al-Shafi is er niet gerust op dat dat ook zo blijft. This is a transitional phase. We have no um monitoring, we have no censorship, we have no national security. I'm having my own freedom, but only in this phase because I don't know what's coming next and ik denk niet dat de revolutie nog over is, want er zijn nog veel vragen. De regering heeft niet gegeven. Hoesijn al Shafai. Die vindt dat de Egyptische revolutie dus nog niet af is vanaf morgenochtend in onze uitzending. Wekelijks een blog van hem over zijn nieuwe Egypte van na het tijdperk Mubarak. Ik zit al meer dan twintig jaar bij de...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 Radio 1, het NOS-journaal. Geweld Libië bereikt nu ook Tripoli. Een Belgische minister wil militairen als beveiligers bij de metro. Goedemorgen, half acht geweest. Mijn naam is Dorald Megens. Libische leger staat achter kolonel Qaddafi en zal vechten tot de laatste man. Dat heeft een zoon van Gaddafi gezegd. Hij benadrukte dat het Libische leger anders is dan dat van Egypte of Tunesië. Daar kozen de militairen namelijk de kant van de betogers, zegt Gaddafi's zoon. In Libië... Verder beloofde hij overleg over hervormingen... en zegde hij het volk loonsverhogingen toe. Maar dan moeten ze wel stoppen met het geweld. De protesten hebben gisteravond voor het eerst ook de hoofdstad Tripoli bereikt. Daar werd geschoten. De politie heeft traangas ingezet. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... zijn bij de betogingen in Libië tot nu toe zeker 233 doden gevallen... De Europese Unie is bezorgd over de situatie. De gezant voor buitenlandse zaken, Catherine Ashton. I'm really worried about what's happening in Libya. At the present time, we've been urging restraint. We continue to do so. It's very important. You'll have heard it, I think, from all the foreign ministers coming in that you've asked to tonight. It's very, very important that stops. De Belgische minister onkelings wil militairen inzetten bij de beveiliging van de metro in Brussel. Aanleiding is een vechtpartij tussen een metrobestuurder en een passagier. Met hun staking vroeg het personeel toen om meer aandacht voor hun veiligheid. En dat heeft nu dus resultaat gehad. Onkelinks heeft gevraagd directe onderzoeken of het inzetten van militairen mogelijk is. Zijn de, de, zijn militair, dus ze zijn démilitarisés, dus het zijn niet militairen en tant que tel, maar het zijn agents de sécurité. Niet van privé, maar van service public. Ze seront in costume, très visible. En ze komen samen met agents de sécurité hier in Brussel. En we hebben Vrijdag praat de Belgische ministerraad over het plan om zo'n 100 militairen als beveiligers in te zetten. De directie van de metro is positief over het voorstel. De socialistische soldatenvakbond is minder enthousiast. Militairen zijn niet automatisch goede beveiligers, zegt de bond. De christendemocraten hebben bij de deelstaatsverkiezingen in Hamburg een historische nederlaag geleden. De partij van bondskanselier Merkel is bijna gehalveerd in die stad. De nederlaag komt hard aan, zegt CDU-burgemeester Alhuis. Deze stonde is voor de Hamburger CDU schmerzhaft. In de komende dagen en weken zeer genau te analyseren wat daar passiert is. Sociaal-democratische SPD is de grote winnaar en heeft nu de absolute meerderheid in Hamburg. Het is voor de CDU het slechtste resultaat ooit in de deelstaat. Op een afgelegen strand in Nieuw-Zeeland zijn ruim 100 grienden aangespoeld. Wandelaars zagen die dieren en alarmeerden de natuurbescherming. De helft van de walvissen was al dood en de andere helft is afgemaakt. De natuurbeschermers zeiden dat het te lang duurde om de nog levende dieren terug te krijgen in zee. en Daarom besloten ze vanwege het warme weer de dieren uit hun lijden te verlossen. Als je van nog meer muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio, arbeidscoördinator, Avro. 3FM. Check this out: Rock and roll! Nee, dit is nog steeds Radio 1, maar zo klonk Arbeidsvitamine de afgelopen jaren onder de vlag van 3FM. En daar gaat het nu even over, Arbeidsvitamine. Het langstlopende radioprogramma ter wereld heeft inmiddels verschillende stations versleten. En het viert deze week zijn 65ste verjaardag. Arbeidsvitamine gaat nog niet met pensioen. Is tegenwoordig nog steeds te beluisteren op Radio 5 Nostalgia. En daar wordt dan ook een feestweek georganiseerd, zegt presentator Jan Steeman. We hebben een prachtige lijst gemaakt. De luisteraars hebben de laatste weken zich van een goede kant laten zien. Die hebben ontzettend leuke suggesties gedaan. Het is een beetje een menglijst geworden tussen Radio 3 en Radio 2 en Radio 5 worden. Maar die gaan we dus in de loop van de week vanaf maandag uitzenden in onze uren tussen 10 en 12. Deze week komen alle oud-presentatoren even terug. Onder andere Gerard Ekdom, Hans Schiffers en Kees van Zijtveld kruipen achter de microfoon van het bekende en gezellige radioprogramma. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en morgen hebben we nagenoeg hetzelfde weer. Het is droog en er zijn flinke zonnige perioden. Er ligt boven Scandinavië een groot hoge drukgebied... en die zorgt voor een aanhoudende wind in Nederland... die hele koude lucht aanvoert. De temperatuur ligt momenteel bijvoorbeeld tussen 0 graden in Zeeland... en min 6 in het oosten van Groningen en Drenthe. Dat is dus nog matige vorst. Nou, verder zijn er vanochtend in het midden en zuiden nog flink wat wolkenvelden... maar in het noorden is het helder. Vanmiddag dan is het op veel plaatsen vrij zonnig, maar het zuiden blijft gevoelig voor wat bewolking. En de temperatuur loopt vanmiddag op naar 0 graden in het noorden en 4 of 5 in het zuiden. En door die oostenwind voelt het nog wel behoorlijk koud aan. Vannacht is het denk ik overwegend helder, dan koelt het weer flink af. De minima liggen tussen min 1 en min 7. Morgen wordt het nog mogelijk een graad kouder dan vandaag, maar verder blijft het droog en vrij zonnig. Vanaf woensdag gaat het weer weer iets veranderen. Storingen vanaf de Atlantische Oceaan proberen de koude lucht weg te duwen. Dat gaat gepaard eerst nog met winterse neerslag. Maar later deze week wordt het wel iets zachter dan vandaag en morgen. ANWB Verkeersinformatie. Dankzij de voorjaarsvakantie staan er minder files. Wat opvalt is langzaam rijdend verkeer op de A27, Gorkom, richting Utrecht. Tussen Noordeloos en Nieuwegein 5 kilometer... De A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen knopend Beekbergen en Afrit Loenen, twee kilometer. Er staat daar een kapotte auto op de spitsstrook. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen, tussen knopend Neerbos en knopend Ewijk, door een ongeluk, drie kilometer file. Er is één rijstrook dicht. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn slipper vind. Oh, weer een cadeautje.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 Het is een minuut over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter met uw vragen en opmerkingen. Ons account is NOS Radio 1. Wij gaan naar week 2 van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Die is begonnen. Vorige week drie grote debatten op radio en televisie. We vragen ons af wat het deze week zal worden. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, wat zijn de campagneplannen voor deze week? Nou, in ieder geval geen grote lijsttrekkersdebatten op de tv deze week. Ook is de Tweede Kamer met reces. Dus uh, ja, geen kans voor met name de oppositiepartijen om via een spoeddebat nog wat, wat aandacht te genereren. Maar doordat de Kamerleden dus niet in Den Haag zijn, gaan ze massaal het land in op campagne. Dus gewoon direct contact zoeken met de kiezers en ja, hopen op wat aandacht van de regionale media. Maar het wordt dus wel een beetje een tussenweek. En dan zal je zien dat in het weekend de campagne weer ontbrandt. En dan krijgen we een korte heftige finale na de woensdag. En dan mogen we alweer naar de stembus. Die hey, van de VVD, CDA en PVV zullen aan de bak moeten. Want die meerderheid in de Eerste Kamer lijkt wat verder weg dan ooit. Hè? Als je de peilingen mag geloven, is er iets te merken van nervositeit. Ja, dat is er ongetwijfeld, maar naar buiten toe is het in campagnetijd... altijd het devies, eh, ja, altijd optimistisch blijken, blijven. Het is natuurlijk finest als je blijkt somber te zijn... En of nog erger in paniek, dat, dat mag niemand zien. Eh, maar reken maar dat ze geschrokken zijn bij de drie partijen. Maar inmiddels maakt men vooral bij de VVD nu van de, de, de nood een deugd. De slechte peilingen moeten een wake-up call zijn voor de achterban... om toch echt naar de stembus te komen, want dat is het echte probleem. Het kabinet kan eigenlijk wel op een meerderheid... Van de steun van de bevolking rekenen. Maar ja, de, achterban, de achterbannen moet ik zeggen, van VVD, CDA en PVV... die blijken toch minder gemotiveerd te zijn om naar de stembus te gaan. Waar hmm. ligt dat aan? Is dat, is dat echt de houding bij de kiezers? Zo van, nou ja, we zien het wel, het komt wel goed, of niet? Uh, of ligt het ook aan de campagne van die drie partijen? Ja, ja, beide eigenlijk. Kijk, het is alweer de, de vierde verkiezing in twee jaar tijd. Nou ja, de kiezer staat dus niet echt te springen om naar de stembus te gaan. En dan is het wel zo dat tegenstanders ergens van... in dit geval het kabinetsbeleid... doorgaans meer gemotiveerd zijn om naar de stembus te gaan. Nou, dat zie je dus terug in de peilingen. En daarnaast ben ik eigenlijk ja, persoonlijk ook niet echt te spreken... over de campagnes van VVD en CDA. Want kijk, pak een handboek communicatie... en dan lees je dat de boodschap en de boodschapper bij elkaar moeten passen. En kijken we bijvoorbeeld naar de VVD... De kernboodschap van de partij is... als het kabinetsbeleid u lief is, stem op ons. Nou, dat op, als op zich is dat een heldere boodschap. Maar ja, wel met de verkeerde boodschapper. Dat is namelijk Luc Hermans. Die zit zelf niet in het kabinet. Is, ieder, is iemand waarvan iedereen denkt... wie is die man ook alweer? Mm. En zijn stijl van debatteren is met, met alle respect... behoorlijk vorige eeuw. Kijk, en als ik aan het kabinet denk... dan denk ik aan de bouwers ervan. Dan denk ik aan Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders. En zij willen steun voor hun kabinetsbeleid... En wat zijn nou de juiste drie heren die we heel weinig zien? Dat zijn drie, die drie heren. Nou ja, en dat lijkt me voor de kiezer misschien wel wat zo verwarrend. De heren zijn uh, onzichtbaar. Je zal wel zien in de laatste twee dagen, na woensdag 2 maart toe, dan komen ze wel in beeld. Maar ja, wie weet is het dan al te laat. Maar onderschatten deze drie heren dan uh, de aanloop naar die verkiezingen? Nou ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel. Kijk, ze hebben zelf een andere redenering. Uh, Mark Rutte wil, wil boven de partijen staan. Ze zijn ook als de dood om met elkaar in debat te gaan... en om, uh, om uitgespeeld te worden door de oppositie. Nou, op zich vind ik het allemaal um, zeg, redeneringen die ik goed kan volgen... en die op zichzelf wel waar zijn. Maar aan de andere kant nemen ze nu wel een groot risico... door andere mensen de wij in te sturen... die niet zo aansprekend zijn voor de kiezers. Ja. Jos Felix. dank je wel weer. Dan wachten we op het spelen van de troefkaarten. Tijd voor de sport. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een mooi weekend van PSV. Na de overwinning op NAC Breda staan ze alleen bovenaan. 4-1 werd het in Eindhoven met een bijzondere rol voor de aanvoerder van PSV, Toyfonen. Die deed niet zo aardig, hè? Nee, dat doet hij eigenlijk de laatste weken niet. Hij staat een beetje licht op zijn benen, zou je kunnen zeggen. En, en hij daarmee, valt makkelijk, ja. Ja, en daar hebben collega's nog wel, eens, uh, nog wel eens last van. Gisteren ook. Hij kreeg een heel klein duwtje van Goudelje, de aanvoerder van NAC, nadat hij eerst op zijn voeten was gaan staan. Nou, heel klein tikje, rollenbollen, gele kaart, en vervolgens ja, wordt er een overtreding op gemaakt door diezelfde Kudel. een paar minuten later, en rolt hij ook weer tien keer door. Mm -hmm. uh, ja, daar pakken we ook nog eens een incident bij, bij Ado Den Haag, uh, twee weken geleden, ook Klein duwtje en ook weer eh, direct naar de grond te dus, Ja, hij, hij noemt het zelf professioneel. Ik vind het uh, buitengewoon naar naar de collega's. En dat ja. was de hoofdrol die hij speelde. Want Goudelje want kreeg een rode kaart. PSV kwam tegen tien man te staan eh, tegen NAC Breda. Had eigenlijk nog wel heel veel moeite om die wedstrijd uiteindelijk naar zich toe te trekken. Maar het gebeurde wel. Maar goed, ze hebben goede zaken gedaan, hè? dat kunnen we zeggen, PSV. Uh, de andere toppers, Ajax en FC Twente, hadden afgelopen week nog Europa League-wedstrijden. Wie had daar nou het meeste last van eigenlijk? Van die Ik vond eigenlijk dat ze er alle drie wel last van hadden. Ja? Je, je zag het bij PSV toch ook wel, een beetje stroef. Moeilijk, moeilijk op gang komen in het duel. Ajax speelde stroperig, maar tegen VVV natuurlijk... Het was een uh, slechte wedstrijd voor Ajax. Heel slecht. Ja. Ik geloof dat Steklenburg alleen maar vier terugspelballen heeft gehad. <laughs> en Ajax, kon, ja, Ajax speelde in een heel laag tempo. Had gelukkig voor Ajax niks van de tegenstander te duchten. Ja, Twente heeft er uiteindelijk natuurlijk het meeste last van. Gehad omdat dat de enige club is die punten heeft, uh, heeft laten liggen, begon ook heel stroperig. Heeft uiteindelijk nog wel wat herstel getoond tijdens het duel, wat kwam 1-0 achter 1-1, maar ja, uiteindelijk lukt het dan toch niet. Ja, die, die wedstrijd van van van PSV, van van Twente is denk ik ook wel het zwaarst geweest gezien de de, de omstandigheden nou, waarin uh, het was wat koud. Moest spelen. Hè? Ja, het was uh, iets wat fris. Komt het er dan op neer uiteindelijk dat uh, omdat PSV het meest constant speelt, dat zij landskampioen gaan worden? Ik denk dat dit een hele rare competitie wordt. Want elke keer als je denkt dit soort uitspraken te kunnen doen... en ah, denkt van ja, nu neemt er iemand <laughs> afstand, nu neemt er een ploeg afstand... dan worden er weer hele dure punten gemorst. Dus, dus wat dat betreft, het, het blijft gewoon lekker heel dicht bij elkaar. En daar zijn wij natuurlijk eigenlijk alleen maar heel blij mee. Want je zou toch weer eens zo'n ontknoping krijgen als drie jaar geleden. Dat is De toch waar, we, wedstrijd, waar ja. we allemaal een beetje op, uh, op hopen. Nee, het, het, zit, het zit dicht bij elkaar. En ik, ik durf daar nog geen, geen echte uitspraken okay. over te doen... omdat ze allemaal niet heel stabiel spelen. Ja. Zal ik fijn maar even doen dan? Ja, doe maar je. Ja. <laughs> Leek op weg naar de tweede zegen op rij, doe maar, het kan niet op. <laughs> Met een goede kastanjes natuurlijk ja, ook. En verrassend, goals. want uh, Ado draait goed. Het ging tegen Ado. En dan gaat het toch weer mis. Ja. Wat gebeurde er? Ja, dat is onverklaarbaar. Er wordt één doelpunt gemaakt. Ja, er wordt, er wordt, het, is een, het is gewoon een moment zoals er vele momenten zijn in een wedstrijd. Maar alleen, ADO maakt dus tien minuten voor tijd die aansluitingstreffer. En dan ja. weet je eigenlijk wel, in de fase waarin Feyenoord nu zit... ja, dan, dan is men geknakt. Dan gaan ze hangen. met samengeknepen binnen ja, verder. Dan, dan, dan, dan ja, dan is er niets meer over van het in de wedstrijd opgebouwde vertrouwen. Ja, en ADO kreeg natuurlijk vleugels. Dat, en juist hè, op basis van de laatste weken waarin men fantastisch voetbal. Ja, dat gebeurde dus ook publiek erachter, want het was een geweldige entourage gisteren. Ja, dan ging die 2-2 twee, twee er toch in. En ik kan me voorstellen dat je dan als, uh, als Feyenoorder... Uh, even een vloekje laat. Even ja. een vloekje ja. laat. Nou ja, goed, je vult het zelf in laar aan, Ik meer heb er een heleboel uit. gehoord op mij gisteren. Oh, okay. ja. Nou, wie weet komt het nog goed. Ronald van der Geer, dankjewel. Oké. Okay. Goed, straks na acht uur hopen we weer te bellen met de ambassadeur Steegs in Tripoli. En dan willen we natuurlijk horen hoe de situatie ja. daar nu is. Het schijnt dat het protest ook richting de hoofdstad is gegaan. Zoveel uh, lijkt wel zeker. We gaan daar straks meer over horen. Eerst naar Erwin de Hart. Want hoe is het op de weg, Erwin? Het zal wel rustig zijn, het is vakantie. Ja, de spits is vanochtend maar de helft van wat hij normaal gesproken is. Er staat op dit moment uh, 83 kilometer in Nederland aan files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Knopend-Everdingen... daar is de linkerrijstrook dicht, een file van 3 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof-Arendsveen en Dorp, 7 kilometer. A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 5. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Knopend-Beekberg en Afritloenen... 3 kilometer door een kapotte auto...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 Met het overslaan van het protest naar de Libische hoofdstad Tripoli... wordt de positie van kolonel Gaddafi zo langzamerhand onzeker. Maar als zijn zoon Saif al-Islam in zijn tv-toespraak gisteren al zei... dit is niet Tunesië, dit is niet Egypte. Wij zullen ons tot de laatste man verdedigen. Daarover gaan we praten met journalist Gerbert van der A. Schreef vorig jaar het boek Gaddafi's woestijn... reis door het ongrijpbare Libië. En hij is hier. Goedemorgen, meneer van der A. Welkom. Welkom. op je bok staat Kadhafi, al 40 jaar de onbetwiste leider van Libië. Inmiddels 41 jaar. En ja. blijft het daarbij? Nou, ik denk, denk van wel. Gisteravond hoorde ik tot nu toe onbevestigde berichten... dat, dat twee Libische diplomaten hadden gezegd... dat Kadhafi inmiddels het land had verlaten... Hmm. Uh, of dat het waar is, uh, valt, valt te bezien. En ik denk, stel dat hij het land zou verlaten... dat dan wel zijn zoons uh, waarschijnlijk uh, de zaak overnemen. Omdat die misschien minder snel het land verlaten. Maar uh, ja, nee, ik ben heel benieuwd wat er de komende dagen gaat gebeuren. Het is moeilijk, moeilijk inschatten, maar die burgeroorlog... waar uh, zo'n cijfer het over had... Uh, lijkt me een hele realistische optie, helaas. Wij spraken uh, eerder met uh, een uh, mensenrechtenactivist... Uh, uh, uh, die in Nederland woont en uh, gevlucht is naar Nederland. In Tripoli heeft gewoond altijd. En uh, Ben Khalifa. En die zei, uh, burgeroorlog is juist niet waarschijnlijk... omdat we met z'n allen nu één zijn. Ja. Ook al zijn er verschillende stammen, maar we zijn één tegen Gaddafi. Ja. U kijkt daar dus anders tegen. Nou, Gaddafi heeft ook een stam. En hij is de afgelopen... 10, 20 hij steeds meer gaan leunen op zijn eigen stam. Dus het leger wordt eigenlijk ook gedomineerd... door mensen van zijn eigen extended familie. Die zullen hem, Die zullen hem niet zo snel in de steek laten. En als de rest van, van de bevolking en de, de, de andere stammen... hem wel in de steek laten, dan heb je nog steeds... De stam van Gaddafi tegen de andere stammen. En, en dan... die hebben de wapens in handen en die, zijn. Die het hebben wel natuurlijk de de beste, de beste wapens ja. en dergelijke. Maar dat het nu is overgeslagen naar Tripoli, betekent dat niet dat zijn thuisbastion dan ook wat aan het afbrokkelen is? Ja, dat, dat is zeker zo. Maar ik, ik denk niet dat, uh, dat, dat, dat zijn stam hem snel in de, in de steek uh, zal, zal laten. En, kijk, dat doe je dat gewoon niet? Of, of nee, is, precies. Die stam uh, profiteert die van zijn voordelen en heeft hij niks te klagen. Um, ja, dat is uh, zeker ook een uh, belangrijke uh, reden. Dat, toen ik uh, de afgelopen jaren, als ik dan door Libië reisde... dan kwam je ook regelmatig de jongens van de stam tegen. In het weekend gingen die dan met hun auto's uh, door de woestijn crossen. En, ja, en dan gingen ze ook met, met, met hun automatische geweren in de lucht schieten. Terwijl... En naast hen, families zaten te picknicken van andere stammen. En die, die zag je dan ook echt heel boos en uh, gepikeerd kijken. Maar niemand die durfde daar iets van te zeggen. En die jongens hadden allemaal nieuwe auto's en uh, mooie spullen. En uh, er, ja, er ging heel veel geld naar na, na die stam. Dus uh, ja dat zijn toch uh, d, na, tienduizenden mensen alleen al, die, mm. die stam. Dus uh, ja, ja kijk, zelfs als Gaddafi vertrekt... dan ik, ik zie niet die hele stam vertrekken nee. uit, uit Libië. Nee. En in die zin is Libië wel verschillend van, uh, van Tunesië en, uh, en Egypte. Dat het echt veel meer een tribale samenleving Anders is. Anders georganiseerd. Ja, ja. Laten we eventjes gaan naar het begin. Um, namelijk het begin van de onrust in de stad Benghazi. Als we dan de kaart van Libië voor ons nemen. Dat is in het oosten, in het noordoosten. Ja. Waarom is juist daar in het oosten van Libië het verzet begonnen? Kunt u dat uitleggen? Ja. Um, ja, dat heeft vooral te maken met dat uh, daar de koning woonde, koning Idris... die uh, bijna 42 jaar geleden door Gaddafi is afgezet in een staatsgreep. En uh, in het oosten had je dan ook de Sanusia-broederschap. En uh, daar kwam, was die koning uh, lid van. Mm -hmm. um, en uh, Gaddafi verweet de koning dat hij alleen maar zijn eigen stam... en zijn eigen broederschap uh, alle mooie baantjes en geld uh, toeschoof... Dus hij wilde een nieuw Libië maken voor alle Libiërs. Maar in, in de loop van de jaren is hij dus zelf ook steeds meer gaan leunen op zijn eigen stam. En in het Noordoosten is altijd die onvrede blijven bestaan. Ook omdat hij die Soenicia-broederschap eh, volledig eh, eh, heeft eh, laten verdwijnen, zeg maar. Alle gebouwen van die, van die broederschap werden verboden en... Eh, en de mensen daar werden ook het hardst aangepakt. Dat heeft veel klaad, kwaad bloed ja. gezet. Dus eigenlijk helemaal niet vreemd dat het in het oosten in Benghazi begonnen is. Nee, nee. Dat, dat gebeurde eigenlijk altijd. Vijftien jaar geleden had je daar een... een de, de, de moslimbroeders zijn van oudsher ook het me, meest invloedrijk in dat gebied. Mm. En vijftien jaar geleden kwamen die ook in opstand. En toen, toen heeft hij ook de schuilplaatsen van de mos... Ja, dat waren dan weer afsplitsingen van de moslimbroeders. Die radicaler waren. In de bergen heeft hij ook gewoon echt vanuit vliegtuigen laten bombarderen waarbij heel veel doden zijn gevallen. Dus op zich is, gebruikt hij nog steeds dezelfde tactieken als 15 jaar geleden. Alleen ja, nu met uh, Twitter, uh, Het, de mobiele de telefoon... De wereld kijkt mee. He? Precies, ja. nu is er veel meer... Uh, er zijn er veel meer beelden. Ondanks dat hij alles in het werk stelt om die beelden niet het land uit te krijgen... Ko komt er toch nog redelijk wat naar buiten. Maar het gaat dus om, om voortrekken en achterstellen. Maar niet om armoede, hè? Mensen hebben nee. het niet zo arm. Nee, het is, het is, volgens de, de statistieken van de Verenigde Naties is, is Libië het rijkste land veel van olie. Afrika... Um, en uh, ja, op de Human Development Index staat het bijvoorbeeld boven China, boven hm. Turkije, en dan, boven Rusland. Daar profiteert ook de gewone Libiër wel van? Ja, nou ja, niet, niet allemaal. Ik bedoel, de, als je juf bent op een basisschool verdien ja. je ook, ook niet meer dan uh, 200 euro per maand. Terwijl het... Maar het heeft met de olieproductie te maken. Want Libië is de, is de grootste olieproducent van Afrika. Ja, dat, dat is Nigeria en Angola is zijn volgens mij de grootste. Maar uh, Li Libië zit daar vrij dicht. Dit een aardig graantje mee. En is een maar belangrijk In dat opzicht, want er worden nu ook zijn nu ook stammen die waarschuwen dat ze de olie-export willen uh, stilleggen. Dat zal ook een belangrijke rol gaan spelen, kan ik me voorstellen. Ja, ja, dat... Want daar op... ga je inkomsten. Ja, op, kijk op zich. Kijk, de familie Gaddafi heeft heel veel bezittingen in het buitenland uh, gekocht... Uh, de afgelopen 40 jaar met die olieinkomsten. Bijvoorbeeld uh, de Tamoil uh, tankstations, die ook in ja, Nederland ja. Uh, ongeveer 100 uh, van zijn. D dat is eigen, eigendom van de familie Gaddafi via uh, Oil Invest... die hun hoofdkantoor hebben in uh, Nederland uh, al uh, Heel lang. Dat was dus, ja, ja, zoals al heel veel grote ja. bedrijven. Mm -hmm. en, uh, maar, maar dat is niet het enige buitenlandse bezitting van. Uh, f, f, ja, officieel is dus dat van de Libische wel even overheid. Zonder, uh, wou je maar zeggen. Ja, ze hebben ook belangen in de Banca di Roma, in, in, in Juventus hebben ze. De voetbalclub hebben ze belangen. Niet dat daar je, je daarmee veel geld verdient, maar er zijn heel veel buitenlandse belangen van de, van de Libische overheid. En dat, uiteindelijk is dat allemaal in handen van de familie. Goed. Dank dat u ons even te woord wilde staan. We zijn erg benieuwd naar de ontwikkeling in Libië. Uh, misschien kunnen we op een later moment nog eens daarover praten. Nee, Journalist Gerben van der A. schreef vorig jaar het boek Gaddafi's Woestijn: Reis door het ongrijpbare Libië. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Zwaar geweld tegen demonstranten in Libië. We praten er net ook al over velle gevechten in Tripoli. Afgelopen weekend ook. Er zijn doden gevallen. Volgens nieuwszender Al Arabiya zijn het er tenminste 223. Zoon van de Libische leider Gaddafi waarschuwde... in een toespraak voor Rivers of Blood. En dat betekent veel bloedvergieten. Mensen die gewond zijn geraakt... en die naar het ziekenhuis in Tripoli bijvoorbeeld worden gebracht... worden daar opgewacht door de troepen van Gaddafi... en alsnog doodgeschoten. Dat bericht van Al Jazeera wordt door mensen door gestuurd op Twitter zien wij. Libische ambassadeur in India heeft inmiddels een ontslag ingediend... uit protest tegen het regime van Gaddafi. De ambassadeur zei tegen de BBC dat hij wil dat het harde optreden... tegen de betogers in het land stopt. Ook zei hij dat de Libische overheid buitenlandse huurlingen heeft ingezet... om een slachting aan te richten onder de demonstranten. Ja, we zeiden het net al even. De leider van een Libische stam heeft gedreigd... de export van olie naar Westerse landen stil te leggen als drukmiddel. Als de autoriteiten niet stoppen met de onderdrukking van de betogers, zo zei hij. De leider van de stam zei het tegen nieuwszender Al Jazeera. We zullen de export van olie binnen 24 uur stoppen als er geen einde komt aan het geweld. De stam leeft ten zuiden van Benghazi, in het oosten dus. De stad die het epicentrum vormt van het verzet tegen het regime van Gaddafi. Ander nieuws dan, uit de regio daar in Egypte komt het normale leven weer op gang. Daar zijn de bezienswaardigheden gisteren voor het eerst in drie weken weer opengegaan. Staat op nu.nl. Toeristen konden de piramides van Gizeh weer in en de musea in Cairo bezoeken. Ook andere activiteiten werden gisteren hervat. De 15.000 medewerkers van het staatsbedrijf Mizzers Spinning and Weaving... We, aan het we verlaten de Arabische landen even. We gaan naar Nederland. Phoenix-wijken zijn de ghetto's van de toekomst, kopt het AD. Bij de bouw van de wijken is te weinig rekening gehouden met jongeren. Waardoor die nu in de buurt rondhangen en overal voor overlast zorgen. Bewoners klagen over inbraken, bedreigingen en vandalisme. Als gemeenten niet snel investeren in veiligheid en jeugdvoorzieningen... zullen de hoogopgeleide wegtrekken. De buurten dreigen dan te verpauperen, zeggen deskundigen in het AD. Via de van de pascode loterij waren de afgelopen dagen persoonsgegevens van deelnemers te achterhalen. Deelnemers kregen onlangs een gelukscode opgestuurd. Die konden ze dan uitproberen op gelukscodes.nl. Door lukrake andere codes in te vullen... kwamen de adresgegevens van andere deelnemers tevoorschijn. Schrijft de Volkskrant. En er is voor 7 miljoen euro beslag gelegd bij advocaat Oscar Hammerstein. Volgens de Telegraaf heeft muziekproducent Rini Schreijenberg dat beslag op een woonhuis- en bankrekeningen laten leggen. Die twee, Hammerstein en Schrijenberg, zijn verwikkeld in een langslebende ruzie. Hammerstein was jaren geleden de advocaat van Schrijenberg en verzuimde in een zaak hoger beroep aan te tekenen. Roken veroorzaakt blijvende hersenschade bij pubers... blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit... waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het blad Nature Neuroscience. En ook de Volkshandschrift. Erover, door de nicotine neemt het concentratievermogen af... en neemt de impulsiteit, impulsiviteit toe, waardoor de leerprestaties... Slechter worden. En nog naar de stampvolle treinen afgelopen zaterdag in China. Maar liefst 7,13 miljoen mensen hebben met Zo. de trein gereisd. Dat zijn er behoorlijk wat. Niet eerder gingen zoveel snee, mensen ging op één dag met de trein. Het record werd gevestigd aan het eind van de nationale vakantieperiode. Dat meldt het Chinese staatsbureau. Het aantal passagiers ligt 16 procent hoger dan het dagrecord van vorig jaar. De menselijke migratie in China aan het begin van elk jaar is de grootste ter wereld. Na acht uur gaat het ook over Libië. Dan bellen we met de Nederlandse ambassadeur in Tripoli.